al die veiligheidsbeambten wegduwden en zo naar Derek Madman toe toekwam, dat was zijn vader. En ik moet eerlijk bekennen dat ik, dat ik deze clip heel moeilijk met droge ogen kan, kan bekijken. En waarom, waarom raakt die clip mij zo en zoveel mensen? Ik denk dat het is omdat zoveel van ons zo'n diep verlangen hebben naar zo'n vaderfiguur in ons leven. Die, die er altijd voor ons is, die onvoorwaardelijk van ons houdt en als we het moeilijk hebben, langzij komt en ons helpt en ondersteunt. En weet je, vele van onze eigen vaders, die deden erg hun best, maar die schoten tekort. Waren of te veel met zichzelf bezig of met hun carrière. Sommige van ons hebben onze vaders helemaal niet gekend, omdat ze er al vroeg van doorgingen met een andere vrouw. Sommige van ons hadden vaders die ons zelfs misbruikt hebben, geestelijk of lichamelijk, voor ons verwaarloosd. Maar zelfs als we wel een vader hadden die er altijd voor ons was, zelfs dan, of als we moeders hadden, of hebben, of partners, of vrienden die ons volop liefde en aandacht geven, zelfs dan kan die dat verlangen naar liefde, onverwaardelijke liefde, niet vervuld worden. Waarom? Omdat dat verlangen te diep is. En elk mens beperkt. Te beperkt gebroken. En weet je, daarom is het evangelie van Jezus zulk goed nieuws. Namelijk dat God zelf zo'n vader voor ons wil zijn. Weet je, Jezus sprak over God als vader zoals nog nooit een mens had gesproken. Zo intiem. Weet je, de Joden en nog steeds tot vandaag de dag die durven geen de naam van God uit te spreken. Zo heilig is de is God. En zo, zo bang zijn ze om Gods naam ijdel te gebruiken. Maar Jezus was compleet anders. Hij durfde God niet alleen bij naam te noemen, hij noemde hem zelfs vader, wat in die tijd al heel bijzonder was. Maar hij noemde hem zelfs Abba. En dat is het Hebrails of Arameese woord wat je het beste kan vertalen met papa. Pap. Zo noemde Jezus God. En het meest, het meest bijzonder is dat Jezus ons ook uitnodigt om die almachtige schepper van hemel en aarde, om die ook zo te kennen als onze vader, als onze papa. Ja, ik, ik besefte opnieuw hoe bijzonder dat was toen ik een paar, een paar maanden geleden een ontbijtje had bij de Hema voor 2 euro. Uh, ik ging bijpraten met een vriend en ik wou net dat uh, stokbroodje op mijn led in mijn mond doen een hap van nemen. En toen kwamen er twee Marokkaanse jongens naar ons toe, met lange baarden en van de jurk aan, tjellabas heet die geloof ik, uh, En die vroegen of ze naast ons konden zitten. En ik zei ja natuurlijk. En voordat we door hadden waren we in een diep en respectvol gesprek beland over, over Allah en God en Jezus. En we kwamen erachter dat er ontzettend veel overeenkomsten zijn. We geloven allebei dat God schepper is. En dat hij alles weet. En dat hij almachtig is. Maar toen ik begon te vertellen over God als vader... toen schudde een van die, van die Marokkaanse jongens, Mohammed, schudde hard zijn hoofd. Nee, dat was voor hem Door ons, Voor ons als mensen om God vader te noemen, dat bracht voor hem... God, omlaag. God was veel te heilig, veel te afstandelijk, veel te anders voor ons om een vader te noemen. Nou, je begrijpt, ik, ik was het en ik ben het absoluut niet met Mohammed eens. Ik geloof zelfs dat het feit dat wij als mensen God vader mogen noemen, dat dat God niet minder indrukwekkend maakt, maar juist meer. En weet je, het bijzondere is, Jezus nodigt ons niet alleen uit om God te ...als vader te kennen, maar Hij stelt ons ook in staat dat te doen. Hij helpt ons het vaderhart van God te kennen. En op die verschillende manieren, en die drie eh, manieren wil ik vanochtend met jullie delen. Allereerst, Jezus geeft God de Vader een gezicht. Weet je, de afgelopen weken zijn uh, Linda, mijn vrouw en ik druk bezig geweest met de mierenplaag bij ons in huis. Uh, we werden maandagochtend uh, wakker en we, we kwamen beneden in de keuken en de, de hele keuken was, zag zwart van de mieren. Echt, echt serieus. Nou, we hebben vrijwel alles geprobeerd, maar nog steeds zijn de mieren in onze keuken. Ik heb zelfs een keer tegen ze staan praten. Oké, okay, mieren, nou is het genoeg geweest. Nou, we lekker buiten gaan spelen. Maar je begrijpt ook, dat werkte niet. Want probeer je eens in te... Uh, Probeer je eens voor te stellen dat jij een mier bent. En ik begin tegen jou te praten. Nou, ik kan me zo voorstellen dat het lijkt alsof er een gigantisch groot monster op je afkomt. En als ik praat, dat je alleen maar onweer hoort donderen. En toen dacht ik, de enige manier waarop die mieren mij zouden kunnen begrijpen, is als ik een van hun zou worden. Als ik mier zou worden. Pas dan zouden ze mij begrijpen, pas dan zouden ze mij horen en zouden we kunnen communiceren. Nou, het klinkt misschien raar, maar dit is wat God bij ons heeft gedaan. Want weet je, God was ook zo gigantisch groot, zo gigantisch anders, zo gigantisch onzagwekkend, dat het voor ons simpelweg niet mogelijk was om God te leren kennen. Niemand had God ooit gezien. Er waren een paar mensen die slechts een glimp van God hadden opgevangen. En wat gebeurde? Dus ze vielen plat op hun gezicht in angst en ontzag. Ik geloof Mozes en Elia misschien, misschien nog een paar. Het God is te groot, te onzagwekkend. En daarom geeft de Bijbel ons het onvoorstelbare verhaal dat God er 2000 jaar geleden voor koos om een van ons te worden. De Bijbel vertelt ons het verhaal dat in de persoon van Jezus God mens werd zoals wij. God leefde onder ons. En daarom konden we God aanraken. We konden hem zien, we konden hem ruiken, we konden hem horen, we konden hem begrijpen. Door Jezus kreeg de Vader opeens een gezicht. En daarom zei Jezus ook, wie mij heeft gezien, heeft God de Vader gezien. Jezus geeft de, gaf de vader een gezicht. En dat is een prachtig gezicht. Want in Jezus zien we een God. Die juist omzag naar mensen die door de samenleving uitgekotst werden. In Jezus zien we een God. Die, die zelfs toen hij gekruisigd werd. Bad voor hen. En hen vergaf. En zei vader vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. In Jezus zien we het gezicht. Van de vader. En dat is een prachtig gezicht. ...liefdevol gezicht. Nou, de tweede manier waarop Jezus... Uh, ...ons bij de Vader brengt... ...is door ons weer terug te brengen... ...bij de Vader. Want uit onszelf... ...zou dat nooit lukken. Wij zijn veel te gebroken... ...en God is veel te heilig. En dat komt... ...door iets wat wij christen noemen zonde. En dat is eigenlijk... ...ja, alles wat we verkeerd denken... ...en doen. Al ons egoïsme... Al onze haat, al onze boosheid, al onze jaloezie. Dat alles staat tussen God en ons in. En zorgt voor die ongelooflijke kloof. Een kloof die wij nooit zouden kunnen overbruggen. En daarom kwam Jezus naar ons toe. Kwam Hij naar deze aarde. En Hij leefde niet alleen voor ons, maar Hij stierf ook voor ons. Hij nam al onze zonden op zichzelf. Zodat er niks meer tussen God en ons in hoeft te staan. Zodat we vergeven kunnen worden zodat we vrij kunnen zijn om tot God te komen. Zodat we kinderen van God mogen worden, voor altijd. Nou, toen ik, toen ik me dat weer besefte en dat filmpje had gezien, besefte ik me opeens hoeveel Jezus eigenlijk uh, lijkt op vader Redmond. Is je dat opgevallen? Want net als die vader van Derek Redmond kwam Jezus en hij brak door die barricades door... En hij daalde af in onze arena, onze, onze wereld. En net als vader Redmond zag Jezus onze gebrokenheid. Hij zag ons lijden, en hij kwam langs zij. En hij hielp ons, hij redde ons. Weet je, Jezus weet hoe zwak, ze, zwak we zijn. Hij weet dat we uit onszelf nooit tot God op zouden kunnen klimmen. En daarom daalde hij af naar ons. En daarom zei Jezus ook, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wil je bij de Vader komen? Kom bij mij, zegt Jezus. En het derde wat Jezus doet om ons God te leren kennen als Vader is door ons te vervullen met zijn Heilige Geest. Weet je, als we bij Jezus komen, dan vult Hij ons met zijn Geest. En door zijn heilige geest leren we God pas echt kennen als vader. En Paulus zegt dat ook heel mooi in Romeinen, 8 vers 14 tot 16. Daar staat het volgende. Alle die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. En u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen... Om kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. En de geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Weet je, dat is wat er gebeurt als we vervuld worden met de Heilige Geest. In plaats van in angst te leven, horen we dan de fluisterstem van God, ik hou van je. In plaats van dat we slaven zijn van wat dan, wie dan ook, beseffen we dat we kinderen zijn van de koningen der koningen. En als we vervuld worden met de geest gaan we meer en meer beseffen dat onze identiteit niet ligt in wat we allemaal presteren of wat we hebben. Of van wat andere mensen van ons denken, maar dan beseffen we diep van binnen dat onze ware identiteit is. Dat we geliefde kinderen van God zijn. Dat is wat er gebeurt worden met de Heilige Geest. Dan beseffen we dat diep van binnen. Niet alleen hier, met ons verstand, maar ook hier, in ons hart. En weet je, ik heb, ik, heb vers, ik heb gezien wat voor gigantisch verschil dat maakt. Niet alleen bij mezelf en in Crossroads, waar ik voorganger ben, maar vooral ook in India, waar mijn vrouw en ik een aantal jaar geleden geweest zijn. We zijn daar de armste Sloppenwijk ingegaan, waar zogenaamde kastelozen wonen. Dat zijn mensen die, um, die zijn niet alleen deel van de onder, onderste kasten. In, in, in India heb je een hindoe systeem van kasten, van verschillende groepen. Maar je hebt zelfs de laagste groep, die behoort zelfs niet tot een kaste. En dat zijn de onaanraakbare, of de untouchables. En waarom heet ze zo? Omdat andere hindoe's willen ze niet aanraken. Want dan worden ze onrein. Dus niemand raakt ze aan, niemand praat met ze. Niemand gaat met ze om. Nou, en Er wordt dus gedaan alsof ze niet bestaan. Linda en ik hebben zelfs een aantal van hen bezocht op een begraafplaats... waar ze tussen graven wonen. Omdat ze gewoon geen andere plek hebben om naartoe te gaan. En je ziet wat dat doet met mensen. Je ziet het in de ogen. Je ziet het in de manier waarop ze lopen. Ze voelen zich niets. Maar Linda en ik hebben ook projecten bezocht van Compassion... Compassion is een van de vele christelijke organisaties die kinderen helpen om bevrijd te worden van de vloek van armoede. Door ze kleren te geven, door ze onderwijs te geven. Maar bovenal door ze vertellen dat ze geliefd zijn. Dat ze geschapen zijn door God de Vader. Dat hij ze gewild heeft en dat hij van ze houdt. En weet je, en dat maakt alle verschil. Ja, ze zitten misschien nog steeds in die moeilijke situatie. Maar hun identiteit is niet langer dat van onaanraakbaar. Een identiteit is dat van kind van de vader. De koningin der koningen. En hij raakt ze wel aan. Hij vindt ze wel belangrijk. Hij houdt wel van ze. Hij houdt zelfs zoveel van ze dat hij zijn leven voor ze gaf. En dan zien ze er zo uit. Dit is een foto die we van een aantal van die kinderen hebben gemaakt. Je ziet het in hun ogen. Opeens hebben ze zelfvertrouwen. Opeens hebben ze hoop voor de toekomst. Een nieuwe blijdschap. Nou, toen ik dat zag, vroeg ik, vroeg ik mezelf af. En wil ik jullie ook vanavond, of vanavond, vanochtend vragen. Hoe zit dat bij ons? Kennen wij God als Vader op die manier? Niet alleen hier, met ons verstand, maar ook hier in ons hart. Ervaren we dat ook echt zo? En heeft dat een verschil voor ons leven? Misschien zeg je wel vanochtend. Nee, ik ken God niet zo. Maar ik zou hem heel graag zo willen leren kennen. Of misschien zeg je. Ja, ik weet dat God de vader is. Dat hij mijn vader is hier. Maar ik heb het nog nooit zo ervaren. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Namelijk dat God niets liever wil. ...dan een vader voor jou zijn. En hij wil niets liever dan jou laten ervaren... ...hoeveel hij van jou houdt. En weet je, eigenlijk hoeven we daar maar twee dingen voor te doen. Allereerst... ...ons leven aan hem over te geven. En dat klinkt simpel, maar dat is tegelijkertijd... ...ook het lastige wat er is... ...om ons leven helemaal aan hem over te geven. Weet je, we hoeven niet bij God te komen... ...voordat we ons leven helemaal perfect hebben voordat we alles op orde hebben. tegenovergesteld is waar. God wil juist dat we bij hem komen zoals we zijn. Met al onze eigenaardigheden, met al onze fouten en gebreken. En God wil juist dat we toegeven, Heer, ik heb u nodig. Ik kan het niet alleen. Ik heb uw vergeving en uw redding nodig. Dat is het eerste. En het tweede is dan aan God te vragen, Heer, wilt u mij vervullen met uw Heilige Geest? En weet je, dat is niet eenmalig. Ergens lekken we. En moeten we keer op keer weer opnieuw vervuld worden. En daarom zegt Jezus ook. Als, als jullie vaders al niet het beste voor jullie kinderen willen. Hoeveel meer zal God de Vader jullie de Heilige Geest geven. Wie, daar, wie hem daarom vragen. En niet één keer, maar keer op keer op keer. Dat is zijn belofte. En weet je, als we dan vervuld zijn, dan gaan we verlangen om die relatie te verdiepen. Door met God te praten als een vader de hele, de hele dag heen. Dan gaan we naar verlangen om zijn liefdesbrief, de Bijbel, te lezen. Dan gaan we naar verlangen om zijn handen en voeten te zijn. Om anderen te zegenen en te helpen en te dienen met de liefde van de vader. Weet je, de va het vaderhart van God is niet iets wat we voor onszelf houden, maar dat is juist iets... Waar we toe geroepen zijn om dat uit te delen aan anderen. En weet je, zo'n leven is het mooiste wat er is. Ik hoorde ooit een verhaal van een, uh, van een Spaanse vader en een zoon. En die kreeg een gigantische ruzie over iets wat de zoon gedaan had. En die zoon die rende weg van huis. En de vader probeerde hem te zoeken overal maandenlang, maar zonder succes. Tot hij wanhopig als laatste poging een advertentie plaatste in de grootste kant, de krant van Madrid en omstreek. En dit schreef de vader in die advertentie. Beste Paco, ontmoet me voor het stadhuis van Madrid om 12 uur smiddag, smiddags, aanstaande zaterdag. Alles is vergeven. Ik hou van je, je vader. Die zaterdag stonden er 800 Paco's op het plein voor het stadhuis. Allemaal hopend en verlangend naar de liefde en de vergeving van hun vader. Weet je waar die 800 Paco's en wij allemaal zo naar verlangen? kan alleen vervuld worden door God zelf. Want alleen God is die volmaakte vader. Die zoveel van ons houdt dat hij zijn leven voor ons gaf. En ik wil mijn, wil mijn preek afsluiten door gewoon nog één keer dat filmpje te kijken van Derek Redmond en zijn vader. En ik wil je vragen, ik wil je uitdagen om gewoon, terwijl je dat filmpje kijkt, om te bidden. Als je dat verlangen hebt om God meer te leren kennen en ervaren als vader. Vader, laat me zien hoeveel u van mij houdt. Laat me uw vaderhart zien. Laat me ervaren dat u mijn vader bent. En ik beloof je, dat zal hij doen. Want dat is zijn verlangen. Zullen we dat doen? Dan zal ik erna afsluiten in gebed. At number 28, an Olympic image that if you watched it at the time, Barcelona 1992, will live with you forever. Derek Redman, in the best form he's shown since he broke the British record has got uh, Redmond to aim at and so too in lane number three is Steve Lewis but Redmond's got off very fast indeed and so too has is Ismail of Keitar down the back straight he's the fractional leader but of Nigeria has got very quickly and Redmond has broken down he's on the track kneeling down and Derek Redmond on well, his injury problem the jinx has struck again Whatever happens, he had to finish and I was there to help him finish. So I intended to go over the line with him. We started uh, his career together and I think we should finish it together.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 En dat u ons uw geest wilt geven. Keer op keer op keer. Zodat we u kunnen aanroepen als Abba. Als papa. Dat we u zo kunnen kennen dat we zeker mogen zijn. Dat wij uw kinderen zijn. En ik wil op dit moment voor ons allemaal bidden. Heer, wilt u ons vullen met uw heilige geest. Misschien voor de allereerste keer. Of misschien wel voor de drieduizendste keer. Kom heilige geest. En vul ons hart. En laat, u, laat ons zien en ervaren hoeveel u van ons houdt dat we uw geliefde kinderen zijn. En help ons u aan te roepen als, als Abba, als Vader, u zo te aanbidden. En uw liefde hebben. In Jezus naam.